Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De strijders van het noorden van Irak veroverd, waaronder een stad waar veel christenen wonen. De inname verliep zonder geweld. Koerdische strijders die het gebied verdedigden hadden zich strategisch teruggetrokken. Inwoners waren al gevlucht. ISIS heeft sinds het offensief van dit weekend 15 plaatsen, een grote stuwdam en een legerbasis ingenomen. Zo'n 200.000 inwoners van het gebied zijn gevlucht. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden mag langer in Rusland blijven. Volgens een advocaat krijgt hij een verblijfsvergunning van drie jaar. Zijn tijdelijke asiel verliep afgelopen maand. Snowden lekte vorig jaar geheime documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA aan een journalist van The Guardian. Daarna vluchtte Snowden naar Hongkong en uiteindelijk naar Moskou. De mobiele eenheid heeft de Scheveningse pier ontruimd. Sinds vanochtend half zeven zaten er zo'n vijftien krakers... die protesteerden tegen plannen om hun kraakpand elders in Scheveningen te sluiten. Ze zijn allemaal aangehouden. De politie had vanochtend gesprekken met de krakers, maar ze weigerden weg te gaan. En kort na twaalf werden tientallen ME-agenten ingezet. De operatie trok veel belangstelling van dagjesmensen aan het strand. Het residentieorkest zegt dat een boekhouder 75.000 euro heeft gestolen... Volgens het orkest blijkt dat uit het jaarverslag. Er is aangifte gedaan van diefstal. Het orkest zegt dat de boekhouder al was ontslagen... omdat hij een handtekening onder een werkgeversverklaring had vervalst. Het verdwijnen van de 75.000 euro gebeurde in een tijd... dat het orkest flink moest bezuinigen... en orkestleden gedwongen werden in deeltijd te werken. Twee mannen die zich misdroegen tijdens de bekerfinale Ajax-Pek Zwolle in de Kuip hebben zich aangegeven bij de politie. Deden ze een half uur nadat de politie hun foto's op internet had gezet. Zijn een man van 25 uit Hoofddorp en een 21-jarige man uit Apeldoorn. Dan het weer geregeld zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt maximaal 25 graden vanmiddag. Dit was het NOS. Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Eembrugge, 2 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam bij Eembrugge, 3. A4 de Vlaardingen richting Hoogvliet, voorknoping Benelux, 2. Dat komt door problemen op de A15 richting Europoort. Tussen Pernis en Spijkenisse, 5 kilometer file. Er staat daar water op de weg, de rechte rijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam bij de Van Brineoordbrug, 3 kilometer door een ongeluk. De parallelbaan is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de muziekboulevard. En ook in de tweede uur is het nog altijd 7 augustus 2014... Matchbox nummer 39 en weer een heel uur heerlijke muziek. We beginnen zo meteen met een man die heet Domino en daarna een liedje dat heet Domino. En hoe dat in elkaar steekt, dat hoor je dan zo meteen wel. We hebben in dit uurtje ook een kwartiertje Clapton and Kale, de cliffhit, dubbele cliffhit. En het ABC en de letter K van het alfabet. Heel plezier. Ja, we begonnen met de, de ene domino, Fats, met uh, I'm Walking uit 57. En uit 1970 hoorden we domino van Van Morrison, His Band en The Street Choir. En dit nummer was, de titel verraadt het al een beetje, Een Tribute to Fats Domino. We hoorden wel eens wat over de Billboard Hot 100. En natuurlijk moet die ooit eens een keer zijn begonnen. Wel, dat was in 58. En de allereerste nummer 1 in de Billboard Hot 100 was Poor Little Fool. Ricky Nelson. I used to play around with hearts, hasten at my car. In 1958, Poor Little Fool van Ricky Nelson. komende kwartier is bestemd voor Eric Clapton en J.J. Kale. Zonder Eric Clapton hadden we waarschijnlijk uh, niet veel gehoord van J.J. Kale. Maar hij nam een paar nummers op van hem, onder andere Cocaine, gaan we zo draaien. En After Midnight, en daardoor werd de naam van J.J. Kale gevestigd. Um, na Cocaine, wat we gaan draaien van Eric Clapton, draaien we J.J. Kale... met Don't Wait van zijn LP Grasshopper... In 2006 maakten Clapton en J.J. Kale samen het album Road to Escondido. En daarvan draaien we Anyway the Wind Blows. En na het overlijden van J.J. Kale in 2013 dacht um, Eric Clapton... wij moeten daar even wat aan gaan doen. Even een Appreciation CD maken samen met zijn vrienden. Onder andere Tom Petty, Willie Nelson en Mark Knopfler. En daarvan draaien we The Breeze. Call me The Breeze. Dus een kwartier lang... Clepton and Kale. Eric Clapton en J.J. Cale, Allemaal composities van J.J. Um, volgens Cocaine, Don't Wait, Anyway the Wind Blows. en Call Me the Breeze. Goed, zijn we weer toe aan wat anders. En dat is uh, The Wing, Wings at the Speed of Sound uit 1976. En daarvan draaien we het nummer Silly Love Songs. Klinkt allemaal goed natuurlijk, maar dit is niet... Silly Love Songs, wat ik beloofde. Die komt er zo aan. Een oog je geduld, alstublieft. En daar komt ie. Zit, het zit vandaag geweldig mee, moet ik zeggen, hoor. Ik heb... <laughs> ik heb wel eens betere dagen gehad. <laughs> Even kijken of ik het nou goed doe, hoor. Even kijken of ik het nou goed doe. En ik denk het eerlijk gezegd wel. Drie keer gooien voor een kwartje. Nou, één keer raken in ieder geval... Wel een beetje op de kermis, drie keer gooien voor een kwartje en als je het dan raak had, dan had je nog een prijs ook. Nou, ik verdiende in dit geval geen prijs. We gaan naar de, de hit van Cliff, de reguliere hit van Cliff. En die komt uit de periode juni 1967, A- en B-kant, allebei geschreven door Neil Diamond. We beginnen met I'll Come Running, dat was de A-kant, en de B-kant I Get The Feeling, Cliff Richard. My future looks black and blue Didn't take long to see I was wrong That I still got it strong for you Take back the words that brought all that hurt upon her. We both made mistakes, had some bad breaks, but we've got what it takes to go on. It, I'll come running and I get the feeling. Allebei geschreven door Neil Diamond en geproduceerd door Norrie Paramore. Dan gaan we nu even aandacht besteden aan het ABC. We behandelen vandaag vier letters. De A, de B, de C en de letter K. Heel gewichtige, omdat die op ons leven wel een hele grote stempel zet. Ik kom tot de conclusie: ook al is het een voorzichtige. De letter K is eigenlijk de letter van de wet. Kijk, de letter K die staat voor kerk. De letter K die staat voor kroeg. De letter K die staat voor kut en kapitaal. En al die zaken houden onderling verband dat zegt genoeg, ze zijn als het ware een familie allemaal. Want wie het leven niet je dat vindt, gaat naar het hogere op zoek. Wie grote rijkdom op zijn pad vindt, slikt alles graag voor zoete koek. Voor wie het leven veel te mat vindt, zijn er cafés op elke hoek. En wie het leven een groot gat vindt, haalt hem geregeld uit zijn broek. Ja, ja. De letter van het alfabet, dat is een heel bijzondere. Omdat die vier begrippen door de eeuwen heen te samenpint. En dat is ook de reden dat het steeds zal blijven donderen. Omdat je nooit bij alle vier iets van je gading vindt. Kijk! De letter K die staat voor kroeg. De letter K die staat voor kerk. De letter K die staat voor kut en kapitaal zijn in feite zware drugs, want ze verslaven nogal sterk, ze zijn lichamelijk of geestelijk fataal. Natuurlijk, alcohol dat schaadt wel, het maakt een mens vaak tegen Maar toch doet geld het meeste kwaad wel, dus dat komt op de eerste plaats. Of anders is het een prelaat wel, dat is ook een oorzaak van veel kwaads. En wat te denken van de zaadcel? Want die Yeah, yeah. De van het alfabet, dat is een hele hoerige Omdat die zich gebruiken laat voor alles wat verkeerd kan gaan Maar zonder letter K had je misschien niet dat rumoerige Dat juist een beetje kleur geeft aan het menselijk bestaan Het lijkt op masochist, met het wordt pas leuk wanneer ze slaan Ja! Even een uh, lesje in Nederlandse taal. De A, de B en de C, die kwamen van de Jackson 5. En de letter K, die kwam van het album Hobo Sapiens van Robert Long. We gaan naar uh, Ringo Starr, naar het album Goodnight Vienna uit 1974. En daar staat op Only You. En uh, John Lennon zei tegen Ringo, joh, je moet dat nummer opnemen. Dat is uitermate geschikt voor jouw stem. En hij blijkt er ook nog, uh, John, dan akoestische gitaar op hebben gespeeld. Maar we gaan er in ieder geval even naar luisteren. Gelukkig vindt dit ook de beste uitvoering van dit nummer. Only You. Van Ringo Starr van het album Goodnight Vienna. We gaan naar een ander album, met 1975 Atlantic Crossing. Van Rod Stewart. En daarvan draaien we I Don't Want to Talk About It. Tell by your eyes that you've probably been quiet. stay here, just stay. I Een fantastisch, mooi nummer van uh, Rod Stewart. I don't want to talk about it. Van de LP Atlantic Crossing. We gaan toe naar de laatste van vandaag. I don't care about the, the symbols and the Just a in the back On the very last row tamam. I'll hold your hand And I'll kiss you too But the future's over But we're not you mm, Just a in the back And I'll hold hands in the back And hands in the back Just, Just a sitting in the back And <laughs> on the very last row in the back and Les Paul en Mary Ford, en dan weet je het wel. Klaar! Het laatste nummer wat we hadden uh, op de draaitafels dat was uh, Eddie Cochran, zitten aan de balconie, geschreven door John D. Loudermilk. En een hit voor Eddie in 1957. Zometeen tussen 4 en 6. Hans weer met zijn programma. En hij begint met een plaat die we een hele tijd niet gehoord hebben. Maar dat hoor, dat hoor je dan zometeen wel. Ik wens u een heel fijn weekend. Veel zon. Maar ik heb begrepen dat dat er waarschijnlijk niet helemaal in zit dit weekend. Maar uh, maak in ieder geval plezier en tot de volgende week.